In een eerste reactie op de overwinning bij de Franse presidentsverkiezingen zegt Emmanuel Macron dat hij het Franse volk weer samen wil brengen. Hij erkent dat het land verdeeld is en dat mensen daarom extreem hebben gestemd. De sociaal-liberale Macron krijgt zoals het er nu naar uitziet iets meer dan 65% procent van de stemmen. De rechtspopulistische Marine Le Pen komt op net geen 35%. Procent. Le Pen heeft haar nederlaag meteen toegegeven. Ze feliciteerde Macron met zijn overwinning. Bij het Louvre in Parijs staan al duizenden mensen te feesten. Macron wil daar zijn overwinning vieren wanneer alle stemmen geteld zijn. De hoogste leider van terreurgroep Islamitische Staat in Afghanistan is gedood. Dat gebeurde bij een operatie van Afghaanse commando's, zegt de Afghaanse president. De IS-leider Hassib zou als hoogste leider verantwoordelijk zijn voor een reeks aanslagen. De laatste grote was in maart op een militair ziekenhuis. Daarbij vielen bijna 50 doden.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 Werk. Er zijn 30 mensen opgepakt. De bekende Britse graffiti-kunstenaar Banksy heeft een kritische muurschildering gemaakt in de haven van Dover over de brexit. Op de muurschildering in de Engelse haven verwijdert een arbeider een van de sterren in de vlag van de Europese Unie. De cirkel van 12 gouden sterren staat voor de harmonie tussen de volkeren van Europa. Het weer dan, het is overwegend bewolkt met soms wat motregen. De temperatuur daalt naar een graad of acht. Morgen begint grijs met wat regen. Later is het droog en schijnt de zon bij maxima rond de 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur.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 de eerste tijd van evangelisatie was bij de Rippendakkazerne. kazerne in de tijd dat daar asielzoekers zaten, samen met Kees Hulsbergen en met, uh, met Leen. Dat is Leen ook al van, jaren geleden. Jaren geleden, ja. Het het Leen van Sloot. Jaar, ik denk dat het twintig jaar ja, geleden ja. is.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 The music needs me right outside the airport doors. <muchas> My mind fills with all the -like guapo sunlight. On the silent of plantations, slums, hotels, and more. <muchas> oh, oh, oh, oh, llévame, llévame al paraíso. Donde la vida es calma, yo no en el arema. Oh, llévame, llévame al paraíso. Donde la vida es calma, yo no en el arema. De la vida es calma, yo no anhelaré más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 Bye.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 En ja, het is ook in zijn woord. Leg zieke de handen op, er staat in Marcus 16, vers 18. Leg zieke de handen op en ze zullen genezing ontvangen. Dat is een belofte van God. En daarmee mogen we het Evangelie, door wonderen en tekenen, mogen wij het Evangelie uitdelen aan een ieder die de heer Jezus nog niet kent. En dat is een feest om te doen, dat is een uitdaging om te doen.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 Het is een nieuwe...